Is natuurlijk niet zo, toch het hoorde zo te wezen Alleen de petoet, alleen de petoet, alleen de petoet Alleen er was waarschijnlijk spoede plaatsgebrek te vrezen Alleen de petoet, alleen de petoet, alleen de petoet De rust die juist zo prettig maakt, was stellig, val eraf want binnen veertien dagen zat voor één of andere straf Het hele Hollandse leger met zijn generale stand Alleen de petoet, alleen de petoet, alleen de petoet